7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam is een man omgekomen door een ongeluk op een veerboot. Hij was aan het werk op de boot toen hij werd aangereden door een jeep. Het slachtoffer is vrijwel direct aan zijn verwondingen overleden. En over zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de buurt van station Den Haag Centraal protesteren ongeveer 100 mensen... moslims en niet-moslims tegen het burka-verbod dat begin deze maand is ingegaan. Tientallen demonstranten zijn gesluierd. Onder de betogers zijn ook politici als Silvana Simons en Arnoud van Doorn... die vroeger bij de PVV zat, maar nu moslim is. De actievoerders vinden dat het boerkaarverbod juist vrouwen onderdrukt. Kappersorganisatie Anko probeert afspraken te maken met gemeenten... over het weren van thuiskappers. In zes plaatsen is dat al gelukt, zegt de organisatie. Anko is bang dat de gewone kapsalon verdwijnt door de thuiskappers. Ook zouden ze zich niet altijd aan de regels houden. Oud-verzetstrijder Loek Kaspers is overleden. Ze zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet en redde verschillende Joodse kinderen door ze naar onderduikadressen te brengen. Ook transporteerde ze vuurwapens en granaten voor het verzet. Na de oorlog schreef ze verschillende boeken over die periode en bleef ze actief voor verzetsorganisaties. Loek Kaspers was 95 jaar. En over precies drie weken op vrijdag 30 augustus wordt bekend waar volgend jaar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. De twee overgebleven kandidaten, Maastricht en Rotterdam, hadden tot vandaag de tijd om de laatste gegevens door te geven. De NBO heeft gezegd dat de winnaar op een bijzondere manier bekend wordt gemaakt. Hoe dat precies gaat gebeuren, dat wilden ze er niet bij zeggen. Tweeën nog in het noorden en het zuiden nog wat buien. Vanavond en vannacht wordt het droger. Morgen geregeld zon. Hooguit een enkele bui. Een graad of 22. Wel waait het stevig en zeestormachtig. stormachtig. De zondag verandert er weinig aan de temperatuur, maar er gaat de wind wel iets liggen. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Wie dit ameerd, wie dit amour, wie gosse, goss, wie toujours et dit pas. Wie proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, dit dit monde, qui dit famille, dit tirmon, qui dit fatigue, dit réveil On sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. Alors on danse. <het> Alors on danse dan. Al dan. Al dan. Al dan. Al dan. Al dan. Al dan. la dan. Al dan. dan. Hello.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 Alleen dan, alleen dan, alleen dan, alleen dan, alleen dan. Dance. Dance.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 Get on board, get on board Westkust lacht 24 uur per dag. Dit is hier.